Dielke Teertstra met het NOS-journaal. President Obama overweegt de luchtmacht. In New York Times wil hij de tienduizenden mensen te hulp komen... die zijn gevlucht voor de moslimstrijders van ISIS. Ze zitten vast in de bergen, zonder eten en drinken. Obama zou denken aan luchtaanvallen op ISIS-troepen... en aan het droppen van geneesmiddelen en water. Volgens de New York Times neemt Washington snel een besluit... omdat de situatie in Irak dreigt uit te lopen op een humanitaire ramp. Aan de Russische grens zijn al zo'n 300 Nederlandse vrachtwagens met groente en fruit geweigerd. Dat zegt de branchevereniging van groente- en fruithandelaren. Gisteren kondigde Rusland een boycott aan van landbouwproducten uit de Europese Unie. Het importverbod is een reactie op de Europese sancties... die tegen Rusland zijn afgekondigd na de vliegramp in Oekraïne. Een deel van de 300 geweigerde vrachtwagens rijdt terug naar Nederland. De rest probeert zijn waar onderweg alsnog kwijt te raken... Het kabinet wil snel in Europees Verband overleggen over de gevolgen van de Russische sancties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet zeggen over mogelijke compensatie van ondernemers die worden getroffen door de boycott. De premier van de zelf uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk doet een stap terug. De Rus Alexander Borodai maakt plaats voor een Oekraïner, Alexander Zahartsenko. Borodai was een van de belangrijkste aanvoerders van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Hij werd in mei benoemd tot premier nadat een referendum in Donetsk had uitgewezen dat de bevolking onafhankelijk wilde worden. Borodai blijft wel adviseur van de nieuwe premier... Rondon Jetske is de afgelopen weken flink gevochten. Het team dat onderzoek doet op de ramplek van Vlucht MH17... kon daardoor geregeld zijn werk niet doen. Het weer, forse buien en onweer trekken weg naar Duitsland. Het wordt overal droog en het koelt af naar graad of 10... mogelijk met dichte mist. Morgen enige tijd zon, maar kan ook een bui vallen. Het wordt een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Een van de laatste wapenfeiten die ik ooit heb mogen doen... is deze van Martine Bond onder de aandacht te brengen... bij een Amerikaanse singer-songwriter. En dat is Martine Bond, daar begonnen we deze uitzending mee. De Amerikaanse singer-songwriter in kwestie heet Laurie Lieberman. Maar, lieve vrienden, van deze alternative FM En ik heb me gebroken met Laurie Lieberman. Dus dat... Is dan wel ook uh, meteen even een, uh, een uh, fijne opening op deze donderdag. De 7e augustus. Reden. Ik ga nog wel eens een keer een uh, heel leuk uh, memoire schrijven op mijn website. Heeft uh, te maken met het laatste optreden wat uh, Laurie Liemen heeft uh, gedaan samen met de 3 3e's. Het was overigens een heel mooi optreden. Alleen ik betrapte me er zelf op dat ik een klein beetje een fan aan het uh, worden was. En niet die uh, toch wel... Ja, ging wat uh, bij de backstage ingang? Ja, ja, nou, ik heb gewoon een beetje uh, gedaan, uh, ja, dus je zegt het goed uh, Max, maar uh, ik moet je gewoon uh, zeggen dat ik een beetje schuldig uh, ben. Uh, <lacht> ik heb gewoon eigenlijk <lacht> onder, het, onder het hek doorgekropen, uh, zoiets weet je wel, ik heb een uh, bewaker overtuigd uh, dat ik naar binnen moest. En uh, ja, dan kom je gratis binnen en dan uh, dring je helemaal door tot het heilige der heiligen backstage en er staat iemand uh, van uh, ooit die Killing Me Softly heeft uh, ge geschreven... en dat liedje ook daadwerkelijk heeft uh, geschreven... die staat dan op gewoon vijf meter afstand. Maar ik denk dat uh, de Amerikanen daar toch niet erg uh, gecharmeerd van waren. Dus ik denk, laat ik maar voor zijn. En uh, ik heb uh, gewoon afscheid uh, genomen. En uh, bovendien, het, ik denk, als wij gewoon kijken naar het uh, programma Alternative FM... het is heel leuk dat wij ook uh, hier en daar wat uh, buitenlandse dingen aangeboden uh, krijgen... Uh, vind ik op zich uh, heel erg leuk. Maar het streven blijft natuurlijk uh, gewoon onze eigen Nederlandse singer-songwriters en Nederlandse bands. Want die hebben dat hard nodig. En daar zitten wij in eerste instantie uh, natuurlijk wel voor. En uh, dat is uh, ook uh, misschien een klein beetje in de achterliggende gedachte van... Laat maar. Ik uh, ben niet uh, samen met uh, Marcus uh, belangrijk uh, genoeg om, uh, om iemand uh, hier uh, te kunnen strikken voor een... Uh, voor een paar nummers te spelen. Het, uh, het is denk ik te groot. Zo reëel wil ik dan ook nog wel zijn. En dus laat ik het dan maar uh, achterwege. Maar Martine Bond uh, zit wel zwaar onder de aandacht... daar in Amerika bij Los Angeles. En dat heeft ze natuurlijk te danken op uh, dit nummer. Uh, niet alleen on the run, maar... Uh, er staat ook nog een nummer op... Uh, die zij samen heeft uh, gezongen met... Uh, uh, Jan Dulles... van de 3 Dus dat uh, is de reden waarom ik uh, dat, juist dat nummer... Uh, ...onder de aandacht had gebracht... ...daar aan de andere kant van de plas. Goed, uh, we gaat, gaan we allemaal doen. Uh, nou ja, Marcus uh, is er ook. En wat ben jij aan het doen uh, nu? Ik? Ben jij nog zorgen. even een beetje de boel aan het bijwerken? Uh, ja, er staat nog steeds te uploaden, joh. Ja, want uh, we hebben nog een paar, paar, paar uitzendingen... Die, die, die, ...die we er nog uh, in moeten proppen... ...op onze website... Ja, maar als je twee maanden achter elkaar staat te uploaden naar de Ja, dat dan, uh, dan, wordt het, dan wordt het de server een beetje zenuwachtig. Uh, dus uh, ja, uh, voor de mensen die dat. Uh, we, we werken er hard aan. Maar we hebben natuurlijk ook ontzettend veel uh, ja, live uh, dingen gehad in uh, de voorbije tijd. Uh, het is een beetje in juli zo'n beetje afgesloten. Toen hadden we de, een beetje de laatste. En uh, in september komen er weer een paar. En in oktober komt uh, ook nog iemand uh, nog wat uh, vertellen over het een en ander. Dus uh, is er uh, voorlopig nog wel ruimte om onze eigen klusjes op te knappen. Dus in die zin uh, gaat het allemaal goed. Vandaag is jarig Valentijn Banier. zeg ik. Hij is van Cirque Valentijn. Dat komt mooi uit, want uh, ik heb hem laten vertellen... ...dat ze bezig zijn met een uh, nieuw album. En dit was nog een van de oudere nummers... Uh, die, uh, ...die ze vorig jaar nog uh, zelfs hebben laten horen in het Vondelpark bij de Docs Family Day. De Docs Records Family Day. Daar uh, heeft Siri vallen uh, onder onderdak. En dit is de Boarding School Breakout. En dan zou er iets uh, moeten komen. Maar ik uh, ben driftig uh, zoeken aan, naar degene de, naar de single die, die erbij hoorde. Dit was overigens. Uh, uh, de boarding school breakout van uh, onze vrienden van. Uh, Cirque ik, uh, ik zei het al. Die jongens die komen binnenkort. Met een, uh, ja, met, een, uh, met een nieuw uh, materiaal. En ik heb inmiddels gevonden wat ik zou moeten vinden. Heeft wel even een tijdje geduurd. Maar ja, dat krijg je ervan als je het niet. Ja, zit een beetje uh, allemaal op het laatste minuut uh, eventjes uh, voor elkaar. Wil, uh, wil krijgen. Dat had je al veel eerder moeten doen. Ja, ik weet het, uh, ik weet het, ik weet het. Maar dit is Alexander McKenzie. Want daar zocht ik naar. En dan moest ik eigenlijk wel meteen het uh, goede erbij hebben. Hier is Ambivalence. You won't like this song You won't like this melody What's I don't like you And you definitely don't like me This is not a love song I am not in love don't you clap when i'm done don't you sing along i got nothing to say why don't you save yourself the trouble and just slip away this is a love song i am now in to bend i am now Ik, dat, dat, dan heb ik hem precies op het juiste moment... Ik ben gerold de dice. En wat gebeurt er? De cd-spelers schieten ineens in de andere uh, uh, stressstand. Nee, ik wil deze gewoon horen. Klaar? Mag dat dan niet? waren zij uh, min of meer uh, bekend... onder Mary Had A Little Band. En jij vroeg op die op een gegeven moment... Uh, afmakers uh, van... Uh, dat is wel heel bizar. Er zit een een of andere... Uh... Er, er, zit een, er zit een piep in dat nummer. Ja... Maar dat hoort toch uh, echt toch wel duidelijk in het nummer. Het, thuis. het hoort erbij, maar als ja. je zelf precies zo'n piep in je oren hebt zitten... is het een vervelend nummer. Ja, nou ja, goed. Maakt niet uit. Het is, het is in ieder geval een, uh, een, een, fijn, een fijn nummer om even te Het is te wel zeggen. een fijn nummer, ja. Ja, uh, dus wat dat er gaat, uh, helemaal goed. Uh, ik heb nog helemaal geen melding, niks kunnen maken op Facebook uh, dat we er zijn... Zo druk uh, ben ik uh, gewoon in de weer met, uh, met het een en ander. Het heeft alles uh, te maken met, uh, met iets wat, uh, wat ik uh, heb uh, klaarstaan. Maar ik uh, ga daar toch nog even mee wachten. Want dan uh, ja, uh, ik moet ik een beetje dat keurig netjes aankondigen. En dat kan ik weer niet. Omdat ik weer iets aan het uitzoeken ben. En, mee, maar uh, dat, dus, ja, uh, en dat heeft alles uh, te maken met die band oh, die wij hier oh, ook oh. hebben gehad. hier uh, Een tijdje terug was een tip uh, geweest uh, van onze vriend uh, van Julius. Je het wel, de Sushi-man. Mm -hmm. En het was uh, volgens mij uh, heel erg leuk. Uh, dat, we die, uh, dat we die tip uh, hadden van Yellow Grass. Weet je toch? Dat is wel een tijdje terug. Maar uh, het is altijd wel grappig om uh, dat nog eventjes uh, erbij te pakken. 3 juli, dan praten we over. Dat was het moment dat ze hier uh, zijn geweest. En uh, ik weet uh, dat ze uh, een videoclip hebben gemaakt. En die videoclip, die ben ik dus nu naastig aan het speuren. Want natuurlijk willen we uh, van die EP daar een, een, een nummer van draaien. En uh, ja, dan zit je hier suf te zoeken op, het, uh, op, op, op hun uh, Facebook-profiel. Wat is dat nou? Wat is het nou? Maar ik kom er, ik kom er maar niet achter wat het, uh, wat het is. En ook YouTube geeft geen uitsluitsel. Dus uh, ik uh, ben toch uh, eventjes uh, geneigd om te zeggen: Nou, uh, dit is weer een vette crisis om het dan maar. Uh, nou, ik heb hier toevallig uh, dan toch uh, eentje staan. Uh, dit is wel, uh, wel leuk. Uh, ik heb hem uh, toch inmiddels gevonden. Wat er is op YouTube, uh, maar dat is van een jaar uh, terug. Dat was uh, tijdens uh, de presentatie van hun EP op 29 maart van 2013. Toen, zijn ze, uh, toen hebben ze dat gelanceerd. En uh, daar is een, er is een video van, maar of het nou daadwerkelijk de single is. Ja, dat uh, durf ik nou niet met enige zekerheid uh, vast uh, te stellen. Maar wat ik wel uh, weet is dat we hem uh, hebben hier van de, de EP en uh, ik ga hem gewoon draaien. Dus nobody knows van Yellow Gross. Bye. Was dat uh, was ook uh, deze band die we hadden. En uh, toen klonken ze toch iets wat uh, beschaafder en uh, wat rustiger. Maar uh, dit uh, was natuurlijk wel even alle remmen los. Uh, Yellowgrass zal als je ze eigenlijk nooit hebt uh, gehoord. Maar ze zijn uh, als het goed is bezig met uh, nieuw materiaal. En dat, uh, dat, dat is in de vorm van een crowdfunding actie. Hebben ze dat op de poot gezet. Dus wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal uh, goed komen. Uh, nou, we hebben natuurlijk nog uh, wat dat er gaat, uh, nog best wat materiaal uh, liggen. Zoals uh, uh, ik net eventjes binnenkreeg via een, uh, uh, ja, een duimpje van, voor, uh, van een drummer van Jason Waterfalls. kregen we een uh, die vindt het leuk. Alternative FM. Ga je stiekem kijken, van Jason Waterfalls. Wat is dat dan voor een band? 18 juli 2014, dus niet eens zo lang geleden. Ik denk een week of drie geleden. Hebben zij een, een nummer uitgebracht. En uh, ja, die staat op Bandcamp. Je moet er wel even voor uh, betalen. Maar uh, ja, what else is nu? zeg ik altijd al maar. Uh, wat, wat kan jou dat, uh, dat ene eurotje nou uh, toch uh, schelen? Uh, en die, die track die is uh, min of meer uh, ja, uiteindelijk uh, gewoon op Bandcamp uh, terechtgekomen. En dus gaan we hem gewoon eventjes uh, fijn hier uh, bij, bij ons uh, bij, uh, Alternative FM even laten horen. Want ja, het is natuurlijk uh, hagelnieuw. En dat willen we dan toch uh, ook het uh, publiek niet uh, onthouden. Hé, hey, ik, uh, ik, ik zit op mijn. Uh, en, en ik, ik zie. Hé, hey, wat is dat? Uh, op de free player zie ik helemaal niks verschijnen. Dat is uh, bizar. Dan moet ik weer eigenlijk het uh, hele apparaat free player weer opnieuw opstarten. Ja jongens, het is, uh, wat dat gaat, uh, is het wel een, vandaag een, een wedstrijdje met hindernissen, denk ik eerlijk gezegd. Waarom ik, waarom, waarom ik vandaag eigenlijk? Uh, vertel je mij, bent lekker is... aan het prutsen. Ja, ja, ja dat is, het is... Je hebt wel die dagen. Ja, ik heb, ik heb van die dagen jongens, daar zit ook echt lekker alles mee. Lekker blauw nou, tegen. tegen. ja, vooral dat. En dus uh, moet je dus uh, dan de, de boel maar eens dus eventjes heel gezellig weer gaan vol uh, leuteren. Niet dat de mensen daar thuis... Blijven nou klikken, gaan, blijven de, klikken. Ja, want dat is het hem juist. En uh, nou moet ik even kijken. Staat die nou... Waar is die goede oude tijd dat we gewoon eens cd'tjes ja. draaien? Ah, kijk eens, kijk, ik heb hem mooi. Uh, Jason Waddevals uit Utrecht, ik zei het al. Uh, de band uh, heeft dus uh, Rome, Room for the broken hearted. Dat hebben ze dus uh, uitgebracht. Ik denk dat ik eens dus even drie, vier nummers uit die computer laat komen... en ik zeg even lekker like, heel veel rust uh, ga, uh, nemen. Vind je het ook niet uh, tijd worden? Een bakje koffie of zo erbij? ja. Lijkt me van goed denken. Ja, nou, uh, dit zijn ze dus. Een band uit Utrecht. Uh, met een single die nog niet zo lang oud is. Luister en oordeel zelf. Ja, dat waren ze. Koen, Brouwer en consort, ik vind dat altijd wel leuk. Uh, het was ook wel heel stoer, die uitzending, geloof ik. Ja. Uh, gewoon even een leuke van de, ja. Vanuit het autootje uh, zei Koen: Ja, ik kom op, ik ben onderweg. Maar ik moet ook nog eten. Dus uh, nou, op de Zandvoorslaan. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, zelfs uh, gelijk bij, uh, wat is het, Izumi. die, uh, die tenten daar aan de Zandvoorslaan. Hij heeft, hij heeft gewoon gebeld vanuit ja, de auto. Ja. Uh, uh, uh, even naar de Japanse keuken. En daar ging hij met een zak vol met allemaal uh, bakjes met sushi. Hij kwam, uh, kwam er niet eens door. Dus daar heb ik hem wel even vanaf uh, geholpen. Maar het was wel lekker, moet ik erbij zeggen. Dus uh, uh, wat dat er gaat, uh, zitten er toch nog wel in Zandvoort... nog wel uh, leuke dingen verscholen wat, uh, op het eetgebied. En Brouwen komt daar gewoon mee. Dus dat vind ik dan, uh, dat vind ik dan ook wel weer, uh, weer iets hebben. <laughs> Ja, dat ja, uh, ja, vind ik wel leuk. Ja, dat was ook leuk. Uh, uh, het was ook, uh, ja, dus, er zat een Zandvoorts randje aan. Want uh, Erik Mierenboer is een, uh, een schoonzoon van een, uh, een Zandvoorter. Dat weet ik dan weer. Want dat is een achterbuurman van mij. Ja. Zo, zo klein is de wereld, uh, Marcus van Dam. Het, uh, er zit een klein Zandvoorts randje. Hij, uh, hij gaat uh, met, een, uh, met een Zandvoorts. Nou, Daar houdt hij het op, Erik. En nu zijn ze uh, Serious Request... Uh, niet Serious Request... Serious Talent bij 3FM. Dus het, uh, dat zegt ook al genoeg... over de band. En maar ja, wat wij zo... waren wij eerder of later? Wij waren, wij waren eerder. Nee, hey Marcus, wij waren eerder. Uh, kijk, uh, ik vind dat altijd leuk. Het, het is, dat het blijft is toch, toch de sport. Nee, nee het, is, het, het blijft ook de sport. En ik uh, ga je ook voorspellen dat het dat, dat verhaal met uh, Jason Waterfalls... precies hetzelfde is. Ik kreeg uh, een bericht... Van een duimpje van, uh, van een van de bandleden. En dat was wel grappig. Uh, dat was uh, Jeroen van Driel, de drummer van de band. Die, uh, die, uh, die geeft een duimpje aan Alternative FM. Met andere woorden, kijk eens even stiekem op onze, op onze Facebookpagina. En ga eens eventjes kijken wat, uh, wat wij doen. Nou, ik kijk er. Er staat een singeltje op. En uh, die hebben we gedraaid. Pietig zien dat was wel erg lekker. Dat ja, was wel heel ja. erg lekker. Uh, mogen we wel uh, vaker van dat soort uh, dingen willen we dat wel, uh, wel hebben? Dat, uh, dat is, maakt het er alleen maar uh, leuker op, eerlijk gezegd. En ik denk, ja, uh, waarom ook niet? Uh, nu is er ook al een tijdje iets uit van No Soyo. En tegenwoordig, van Donata Kramars uh, in Berlijn. Dat is ook niet naast de deur. Maar ze hebben een, uh, een EP. Die is al een lange tijd al uit: Days Without Sun. En een van de nummers die erop staat is ook het titelnummer. En daar ga je nu naar luisteren. Long, long days without sun. Ja, ook uh, zij uh, zijn aan bod geweest in uh, de persoon van uh, de man die dit uh, mooie liedje zong. Uh, namelijk Niks Schuit van de Cosme Carnaval. Ook in april in diezelfde uitzending van uh, onze vriend... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, dat Julius geweest waren. Dat, dat, was wel, uh, dat, was wel, uh, dat was wel leuk. En uh, dat uh, is de single ook geworden. Deze All in All van de Cosme Carnaval bracht de tijd op, nou, acht minuten voor negen. Ik heb nog, nog iets uh, belangrijks. Wat, uh, wat had ik nou? Dan moet ik weer even zoeken, hoor. Want... Uh, uh, uh, uh. Uh, ja. Uh, ja, dat is een hele goeie. Oh ja, ik heb hem al. Ja, ja, ja, ja. Ik heb hem al. Ik heb hem al. Het is, uh, dat is heel bijzonder. Het, uh, dat kwam Vorige week uh, was Pascal van der Beek hier uh, in de studio. En die zei, je moet eens een keer naar Cuts Underscore luisteren. Nou, uh, die hebben al op uh, YouTube één videoclip uh, uitgebracht. Twisting and Turning. En nu hebben ze dus een cover gemaakt van Stromae. Stromae, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, dat is zo waanzinnig. Daar heeft Sebastian Dutiel, die we kennen ook van Who vs. Who... Inderdaad, die. Die heeft uh, daaraan meegewerkt. En moet je horen wat daarvan geworden is. Dat is een hele andere versie geworden. Maar hij is wel ontzettend mooi. Dus daarom draaien we voor de verandering eens een cover van Eigen bodem. Tell me where did he come from, then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 Do you? De Duitse versie van deze band uit Nederland. En uh, ze hebben al bij 3FM hebben ze dat al uh, laten horen, wat ze kunnen eerlijk gezegd. En ik zeg nou, het is wel een hele, heel mooi nummer geworden eerlijk gezegd. Uh, dit is Tot aan het nieuws van 9 uur, Fox of Haze van Den Laaien. Fox Take me to places but keep me waiting. Why the long faces, don't you restrain me